De premier van Kosovo heeft de katholieken in zijn land vandaag een vrolijk Pasen gewenst. De tekst stond op de site van de overheid. Premier Tatsje hoopt dat deze dag katholieken alle geluk en succes brengt, waarna hij afsloot met vrolijk Pasen. De premier is moslim, net als verreweg de meeste inwoners van Kosovo. Het weer vannacht veel bewolking en minima rond 8 graden. Ook overdag veel bewolking en lokaal wat motregen en het wordt dan zo'n 11 graden.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 to look And <laughs>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 doch heb den kop, weil Liebe um dich weegt Komm zu Jesus Komm zu Jesus Komm zu Jesus, Komm zu Je Jesus Und leeg Jetzt ist die Last verschwunden Tod habt ihr das Leben neu geschenkt, Nu singt zu je Jesu. Mein Vater denn wir auch hin, denn fall auf je Fall auf je Fall auf je und leb. Dein Weg ist manchmal einsam Pfletzt auch mit Schwert, denn Himmel schwarz und treten voll dein Held, dann schreit zu Jesus, schreit zu Jesu und schreit zu Jesus. Schreit zu Je Jesus. Can't stop.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 Zoals laatst in die genezingsdiensten die wij hebben georganiseerd. Er was een vrouw tijdens de dienst die getuigenis gaf. Tijdens verschillende operaties was haar oog en oor zodanig beschadigd... dat ze met haar linkeroor en met haar linkeroog... met haar linkeroor kon, kon ze niks meer horen... met haar linkeroog kon ze niks meer zien. En tijdens het gebed van de evangelische Zastra.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 We pray.